Uur. Dit is Carolijn Barry met het NOS Journaal. De komende tijd kunnen er dagelijks duizenden coronatests meer worden gedaan dan nu... omdat er laboratoriumcapaciteit wordt ingekocht in Duitsland. Nu is de capaciteit volgens het ministerie van Volksgezondheid 30.000 tests per dag. Dat loopt over enkele maanden op tot zo'n 44.000 per dag. Op dit moment is er in sommige regio's een wachttijd van twee dagen voor een coronatest. De GGD kan niet opschalen vanwege grote tekorten aan testmaterialen bij laboratoria. Het RIVM waarschuwt voor sms'jes waarin staat dat mensen op een plek zijn geweest waar coronabesmettingen zijn geconstateerd en dat ze door de GGD worden gebeld. Het gaat volgens het RIVM om sms'jes van oplichters die waarschijnlijk bankgegevens willen. Mensen die worden gebeld en twijfelen aan de echtheid van het telefoontje krijgen het advies om op te hangen en zelf de regionale GGD te bellen. Een Ierse man heeft schuld bekend in de zaak over 39 dode Vietnamese in een koelvrachtwagen. De slachtoffers werden vorig jaar gevonden op een industrieterrein ten oosten van Londen. De Ier wordt gezien als de baas van de mensensmokkelbende die het transport regelde. Hij bekende voor een Britse rechter schuld aan doodslag en het faciliteren van illegale migratie. Er staan ook nog andere verdachten terecht. PVV'er Sietse Fritsma komt terug in de Tweede Kamer. Hij zat van 2006 tot oktober vorig jaar in het parlement, maar vertrok om ondernemer te worden. Hij zal tot de verkiezingen van volgend jaar zijn partijgenoot Gabrielle Popken vervangen. Zij is al een aantal maanden afwezig omdat ze ziek is. De finale van Kennisquiz De Slimste Mens is gewonnen door NOS-presentator Astrid Kersenboom. Ze nam het in de eindstrijd op tegen NOS-sportverslaggever en commentator Jeroen Grutter. Die werd tweede. Opera-zangeres Francis van Broekhuizen werd derde. Het weer, de komende uren wat minder regen. Morgenochtend vanuit het westen buien, later op de dag ook in het binnenland, regen. Opnieuw met onweer en windstoten. Af en toe breekt de zon even door. Het wordt dan 19 graden. Dit was het NOS Journaal.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 Position ZFM I don't know. Star